Curatoren gaan oud-werknemers van V&D benaderen om de komende drie tot vier weken de 62 V&D-warenhuizen te bemannen. Die gaan open om de resterende producten te verkopen. De voormalige bedrijfsleiders en enkele medewerkers nemen hun plaats sowieso weer in. De rest van het personeel wordt ingehuurd via uitzendbureaus. De curatoren kunnen niet zeggen om hoeveel mensen het precies gaat. De V&D-winkels gaan gespreid op woensdag, donderdag of vrijdag open om de resterende voorraden van het eigen merk te verkopen.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 Uh, nee, nee. nee. Ik, voer, ik, ik, ik, ik wens geen oppositie te voeren onder de oppositie. Dat heb ik nooit gedaan. Ook Vroeger toen ik in de raad zat ook niet. Uh, dat vind ik helemaal niks. Ik kreeg dat verwijt wel eens. Ook van mijn eigen partij. Ze dus zeggen: van ja, maar je voert een oppositie. Maar zei, hoe kan ik nou tegen een voorstel gaan stemmen. Terwijl het bijna letterlijk in ons verkiezingsprogramma staat. Ja. Omdat ik nou oppositie ben. Nou, dat is flauwekul. Dat doe ik niet aan mee. Dat vind ik ook niet direct een positieve bijdrage aan het besturen van dit dorp. Dus... Um,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 Dan is hij echt, echt, echt van de pot gerukt. Want de simpele reden: ja, geen harde feit, er staat niks in. Er nou, moeten we wel issues in staan. Er moet wel er iets in staan. Kijk, als we nou zeggen van nou, Hotel Hoogland wordt volgende maand afgebroken. Bent u daarvoor nog tegen? Dan kunnen we erover praten. Nou, dan heb je een onderwerp. Ja, dan, dan heb je een onderwerp. Maar, uh, maar, maar als je zegt van nou, uh, er, is een er is een Hotel Hoogland. Ja, dat weten we. Er is een Hotel Hoogland, dat weten we. En dat zitten we nu. Ja, precies dat. Nou. Um,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 Maar ook dat mensen zich persoonlijk trekken. Dat er meer dat de personen wordt aangevallen. Nee, de, nee, er worden geen personen aangevallen. De in deze brieven word jij aangevallen. Oh ja, ik? Ja, maar dat, dat boeit me niet zo. Nee, maar kijk, het gaat me om mijn handelen. Wat anderen schrijven interesseert me niks.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 Ja. En uh, ook uh, hoe het verder zou moeten. En uh, in ieder geval dank voor je komst. Ja, maar ik wil nog wel één ding ja? zeggen over, dat, over ja? het coalitieakkoord. Uh, want wat ik in ieder geval mis, en dat is toch altijd D66 die daarop op heeft lopen tamboureren. Ik heb ze daar politiek ook een aantal keren op aangesproken. Wat ik nog steeds niet zie is dat ze ook maar één, één ding doen met daadwerkelijke participatie.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 A love so bad. I need some lips to feel next to mine. went on I... That talk to me at night I don't want you to worry Baby I know In VFM ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort. Ja, goedemorgen Zandvoort live vanuit Hotel Hoogland. We hebben de politiek gehad. Gertone heeft toch even nagenietend van uh, een discussie. En wij gaan verder met een serieus onderwerp. Het, uh, het product waar we het over gaan hebben is Shiatsu. Dat klinkt heel mooi. Bij tegenover ons Wendy van Telge. Wendy, jij bent uh, therapeut. Mag je dat zo zeggen? Ja. Wat, wat is Shiatsu?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 Ja. dat betekent ook dat je een stukje medische achtergrond uh, in je training meekrijgt. Ja, he? dat moet. Ja. Ja. Ja. En dat is nu ook wat de zorgverstekeraars, uh, ja, die letten daar ook echt op. Uh, Zitten dat... jullie dan op dezelfde graad als fysiotherapeuten? Uh, ja, maar dan oosters geschoold. Dus ja. het is een het is, uh, fysiotherapeut. Ik ben nu zelf een aantal keer bij een fysiotherapeut geweest en ik vond dat echt super om een keer zelf te ervaren.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 Ja, dat herken ik. ik. Ik heb op maar mijn enkel moet ik trainen. Want ja. anders dan gaat die hup niet over. Dus ja. Ja, dat, dat soort dingen werken wel degelijk ja. kijk Kijken mensen daar nog vreemd uh, tegenaan? Tegen oostgenezenwijze? Want fysiotherapeut, dat is... Uh, nou ja. ja, ga er maar één. Algemeen begrip, ja. ja. Kijkt men, kijk men daar nog vreemd tegenaan? Uh, ligt eraan wie ik tegenkom. Want er zijn echt... Ja, dat, <laughs> ja, dat is een inkopper. <laughs> ja. <laughs>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 die gaan er naartoe voor stoppen met roken bijvoorbeeld, ja, bijvoorbeeld. Ja. en daarom kom ik op, die, uh, op dat pad van krijgt dat nog bekendheid uh, staat men daar nog steeds een beetje tegenover ja ik hoor nog steeds mensen die denken dat het een vechtsport is als <laughs> <Ja>. het officieel <overschatsen laughs> hebt. Dat, dat kan ook nog nou ja, ja, dat is ook, ja. ja. Dus we worden bij jou ontvangen met een wit pak en een zwarte band <laughs> nog niet of nog niet um,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 Echt in je lijf aanwezig. Mm. Um, voor veel mensen klinkt dat denk ik een beetje zweverig. Want dan gaat het ook alweer naar de haptonomie toe. toe. Mm. Um, maar ja, je lijf is net zo belangrijk als je hoofd. Hoe leg je die verbinding um, naar je enkel dan? Uh, dat, dat is door aanraking. Want je, dat want is, je, bent, je zegt, je bent ja. je enkel vergeten? Nou ja, je, je, uh, op het moment dat iemand komt voor een heupklacht. Ja.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 De oorzaak ligt dan bij het piekeren. Ja, cool. Op het moment dat ik alleen de klacht, de schouder behandel, uh, ja, dan komt... Symptoombestrijding. Ja, dan is het symptoombestrijding. En... Wat, wat jij eigenlijk wil is een totaalbeeld van iemand hebben. Ja, En daaruit zou je, daaraan zou jij kunnen zeggen van nou, je hebt wel hoofdpijn, maar dat komt een je schouders optrekt om een beetje te piekeren. En ja, daar ga je wat dan... mee, mee doen. En dan probeer ik dat niet zo uh, zeer. Ja, ik, ik trek hem wel ja, snel samen hoor. Ja, nee, maar dan is het niet zozeer dat ik, dat ik ga zeggen tegen de persoon van... Goh, ik denk dat het hier en hier door komt. Ik probeer er met de persoon achter te komen. Wat zou dit kunnen zijn? Van mm -hmm. goh, hé, hey, ga eens voelen in je lijf. En dan, okay. dan kom je erachter. Ja. Want dan mm -hmm. heb je even een moment in het hier en nu. Uh, en dan ben je niet bezig met wat dat, dat je zo boodschappen moet doen. Of uh, straks naar je werk moet enzovoort. Oké. Okay. Um, hoe komen mensen met jou in contact? Uh, ja, ik ben telefonisch natuurlijk bereikbaar, maar ook ik heb een website: www.fiatsis.nl. Uh, ja, dat is op dit moment de manier. Ik zit in Zandvoort. Oké, okay, nou dan, uh, dan gaan de mensen jou wel vinden, denk ik. Ja, dat denk ik ook wel. Het is Shiatsis, hè? De, ja, klopt. de website. Had we het al even <laughs> ja. over. Terwijl het, de techniek Shiatsu is. Hè? Ja, klopt. Nou, prima nog heel veel succes Wendy. Oh, hartelijk dank ja dank voor je komst ja, ja ik dank, kom we zien. zijn weer wat wijzer geworden ja, ja. Dank zo wel. is dat dank je wel <truimus> zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in V.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 Dat het, dat het idee verandert, dat het steeds verder doorcijpelt. Ja, en, tot, en dat wat, vind ik gewoon heel goed om te, te zien. Ik hadden heel veel mensen het gevoel bij de gemeente, je zegt dat net zelf al bij ja, vergunningen, het is nee en misschien is het ja. En jij wel eigenlijk toe, maar de situatie zegt van het is ja, maar moeten we even kijken naar dat en dat. Ja, dat ja is eigenlijk mits. een hele, het glas halfvol vol ja. principe. Zeg ja, zeker. Ja. En als het dan mits is, dan gaan we kijken onder welke voorwaarden we het mogelijk kunnen maken. Ja.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 Dus dat is voor het, voor, een, voor het leukste, het nieuwste idee dat wellicht door, door zijn achterban uh, niet direct kans maakt op een, uh, ja. op een, op een stemprijs. Maar worden ze uh, echt Willy als toch... evenement bekeken? Ze worden echt als evenement ja, okay. bekeken, als idee bekeken. En het is de bedoeling dat nou, het meest originele idee, het beste evenement, dan alsnog een prijs krijgt. Ja. Eh, wat, uh, de procedure nog even. Uh, er is nu een bekendmaking in Zandvoort dat Pop-Up Weekend uh, komt. Mm -hmm. Die in die datum. En je kan nu je evenement uh, uh, bekendzetten. Ja, klopt. Tot wanneer is de inschrijving? Nou, inwoners en ondernemers kunnen zich aanmelden tot, uh, tot en met 10 april. 10 april. Via onze website popupzandvoort.nl um, Ondertussen plaatsen wij in de Zandvoortse courant op, op onze Facebook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 ja, die kan wel, die kan niet. Het is natuurlijk eigenlijk de bedoeling dat alles, alles kan. Dat is het idee van het, uh, van het event. Mits het niet tegen het maatschappelijk uh, nut in gaat. Ja, daarom ja, bedoel ik ook. De die veiligheid, de vooral de, de veiligheid. Dus er, er wordt gekeken wat kan. Om het een beetje bot te zeggen. Dan komt die lijst uit, uh, uh, midden april. Hm. Hoe lang kunnen mensen dan stemmen? Mensen kunnen een week stemmen. stemmen een week dus stemmen, in inderdaad. stemmen mei.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 Ja, meer ja, uitpakken ja, ja, ja. als je een prijs vindt. Als je, als, je het ja. geld, als je meer geld hebt, kan je meer uitpakken. Ja, natuurlijk. Ja, dus we ja. willen het uh, na die week ja. het graag direct bekendmaken. Zal er zal een aantal dagen tussen zitten, dat zal waarschijnlijk 25 april zijn. Um, en daarna begint de organisatieperiode en voor ons natuurlijk de promotieperiode. Ja, maar dan heeft dus de organisator ook de tijd om zijn evenement goed voor te bereiden. Ja, nou, ja meer tijd dan. om zijn evenement goed voor te bereiden. Ja. Het is wel een spannende periode. Je kan Eén geen vakantie spannend. opnemen in die tijd. Nee. Nee, gaat niet door, nee. Jij wel. Ja, wel, wel ja. Ja, jij gaat binnenkort weg. Dat hoeft ook niet hoor. Ja, ik ja, vanmiddag, ik, vanmiddag, vanmiddag gaat hij weer weg. Ik woon in Zandvoort, ik kom uit Zandvoort. Dus ja, voor mij is het al heel leuk dat ik dit mee kan maken. En dat ik hierbij kan zijn. En onderdeel hiervan kan zijn. Zolang je voor de gemeente werkt en je doet dit soort dingen. Ja, zeker. Mooi, ja. Ja. Je, ziet, je ziet het resultaat. Ja. En dat vind ik heel fijn.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 Wij gaan het laatste stukje muziek draaien. Maar voordat gaan we nog even de agenda doen. Zin in van, Zandvoort. Uh, vandaag is, is, is Zin. vrij uitgebreid. We hebben de tentoonstelling eerder. Zin in Zandvoort. Zandvoort. is yes. de, de jaarlijkste uitvoering van de Wurf in de Krocht. Met de proefvaart van de Redboot En de Moriaan in de, in de Noordbuurt is uh, op 19 maart. Oftewel vanavond om 8 uur.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 Daarnaast is er morgen ook de squieren en de 10.000 stappen van Zandvoort. Met andere woorden, er wordt heel wat afgelopen in Zandvoort dit weekend. Morgenavond ook, uh, morgenmiddag, uh, we hadden het met Peter al over. De uitvoering van Classic Concert, Palmzondagconcert Concert met projectkoer Palmzondag. En het Holland Kamerorkest in het Protestantse Kerk. Vanaf drie uur, entree 5 euro. 20 maart ook de DNT paasraces op het circuit hier in Zandvoort.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 De presentatie was van Ben Zonneveld, die inmiddels al vertrok is. Richting het loopgebeuren en ondertekenen Rob Petersen. Hotel Hoogland bedanken wij natuurlijk weer voor de gastvrijheid, koffie, water en thee. Wensen u we een heel fijn weekend en graag tot volgende week bij Goedemorgen Zandvoort Live vanuit Hotel Hoogland. Ele cabeça e sempre encanto Sonhos de Sol e Mar razão Morgen.